...van hun zoon en ik heb hen gezegd dat zij de goede keuze hebben gemaakt... ...en hen daarmee gecomplimenteerd, dat u het maar weet. Wij missen hem natuurlijk nodig in deze vergadering... ...maar soms kunnen we ons niet opdelen. Dames en heren, luisteraars thuis... ...er is een tijd van komen en een tijd van gaan... ...en voor onze gemeentesecretaris Anki Griekspoor is nu het moment gekomen om een volgende stap te zetten in haar actieve werkzame leven. Zij heeft op een uitstekende manier als gemeentesecretaris van onze fraaie gemeente Zandvoort haar taken uitgevoerd en daarbij ook de ambtelijke samenwerking in goede banen geleid. Vanaf het begin van haar stad was helder dat wij daarmee aan de slag gingen en dat dat ook een stevige klus zou worden. En zij heeft haar tanden daar ook letterlijk ingezet. Ook soms figuurlijk. Ook is zij verknocht geraakt aan onze vrije gemeente Zandvoort en haar mensen, haar inwoners en ondernemers. En namens het college, Anki dank ik jou voor jouw inzet, jouw betrokkenheid en je energie om dat allemaal te doen. En ik feliciteer jou van harte met deze prachtige uitdaging met een bijna net zo mooie gemeente als Zandvoort. En dat is de gemeente Kampen. De Bosbloemen heb je vanmiddag al namens het college gehad toen bekend werd dat jouw benoeming daar een feit was. Gefeliciteerd. APPLAUS. Dus even kijken. Zijn er wat u betreft mededelingen over belangen en of betrokkenheid? Meneer Drommel. Ja, dat gaat, ja. Dank u vrienden, voorzitter. Ik zou iets willen zeggen over aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag is er een bijeenkomst gepland voor raadsleden en buitengewone raadsleden over het bedrijventrein Nieuw Noord. Ik wou vertellen dat ik daarbij niet aanwezig zal zijn gezien het vertrouwelijke karakter van die avond en kennelijk nog dingen die anderen niet mogen horen, die zou ik ook niet graag willen vernemen. Dank u. Dank u wel meneer Drommel. Iemand anders nog? Dat is niet het geval. Dan ga ik over tot de loting. Meneer de gevier, nummer 9. Nummer 9 is de heer Hermsen. Meneer Hermsen, als het tot een hoofdelijke stemming komt vanavond... dan bent u de eerste die aan de groegemeenschap mag uitleggen... waarom u voor of tegen stemt. Wij gaan door naar het vaststellen van de agenda. U heeft gezien aan deze agenda... ...dat er twee agendapunten rechtstreeks op deze raadsagenda zijn beland... ...zonder commissiebehandeling. Dat zijn de punten 9, zienswijze op begroting 2019 Omgevingsdienst Eimond... ...en nummer 10, de zienswijze op begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling... ...schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. U mag er rekening mee houden dat ik op die agendapunten iets meer ruimte bied... ...dan ik normaal bied bij het stellen van vragen, zeker ook technische. Dus daagt u de wethouders uit... En dat houdt verband met het feit dat het niet in de commissie is gegaan. En wij zullen na afloop van het debat nadrukkelijk de vraag stellen, is het voldoende geweest om tot een besluit te komen? Er zijn, en ik wacht even tot het geluid wegstemt, er zijn nog twee moties, eh, Ja, eigenlijk drie denk ik. Maar de derde is al geplaatst bij de voorjaarsnoten volgens mij. Maar er zijn twee aan de, moties aan de agenda toegevoegd. De motie D66, verbetering veiligheid zebrapaden hoge weg. En de motie CDA, blauwe lopen naar zee. Ik ga ervan uit dat de partijen die de motie hebben aangereikt die gestand doen. Ik kijk even naar D66. Meneer Hermsen. Ja. En eh, mevrouw Weijers, CDA. Dat betekent dat ik u voorstel om deze moties zoals gebruikelijk aan het einde van onze vergadering en onze agenda te doen. Dan wordt agendapunt 16, motie D66. En agendapunt 17 wordt dan motie CDA. En als er geen andere punten tussendoorkomen wordt dan de ingekomen post, agenda punt 18, verslagen agenda punt 19... en de sluiting agenda punt 20. Nou, dat is in aantallen bijna een record, denk ik, maar dat gaan we zien. Iemand stelde een vraag of miste ik iets? Nee? Oké. Okay. Zijn er nog andere punten wat u betreft over de vergadering... Ja, uh, meneer balberg Wilson, u sprak mij voor de vergadering aan over, en dat vind ik prettig, want dan kan ik er ook even over nadenken, het jaarverslag en uh, de goedkeurende accountantsverklaring. Uh, mag ik hier even delen van wat de gedachtenwisseling was? Ja, voorzitter, natuurlijk. Uh, we hebben kort voor deze vergadering hebben wij wat stukken van de accountants ontvangen, waaronder ook een accountantsverslag in dat accountantverslag doet de accountant een aantal aanbevelingen. En dat, heeft, eh, dat staat het goedkeuren van de jaarstukken op zich niet in de weg, voorzitter. Maar het is wel zeker nuttig, als wij van het college horen... wat het college van plan is met deze aanbevelingen te doen. En misschien is het een idee, voorzitter, als we u in ieder geval vragen... Eh, om dat in overweging te willen nemen... en dat misschien voor een eerstvolgende vergadering van een commissie eh, te agenderen... zodat we kennis kunnen nemen van... Uw standpunten daarin. Ja. Dank u wel, meneer Bouwg Wilson. In essentie uh, zien wij onder hamerstukken jaarverslag 2017 staan: er ligt een goedkeurende verklaring. En meneer Bouwbeg Wilson zegt, uh, waar we nog van gedachten over wisselen, zijn de aanbevelingen vanuit de accountant en vooral in relatie tot hoe het college daarover denkt. En ik ben met hem van mening dat we dat dan beter bij de eerstvolgende commissievergadering kunnen agenderen en het daarover hebben. Als u daarmee instemt met een knik van uw hoofd, dan is dat informeel besloten. Maar ik zie een vinger van de portefeuillehouder Financiën. En meestal wil die dan iets zeggen. Klopt dat, portefeuillehouder Bluis? Ja, dank u wel. Ja. U heeft het woord. Oh, dank oh, sorry. U. Ja, nee, uh, normaliter wordt dat, uh, dat rapport, hè, dat, account, dat wordt besproken in de, de, uh, de accountantscommissie. Dus mijn voorstel zou zijn om het in de accountantscommissie te bespreken... en afhankelijk van wat daaruit komt, wel of niet te agenderen voor de commissie. Is deze aanvulling misschien nog net een mooiere verfijning van het uh, gedachtetraject wat meneer Baber-Wilson en ik al hadden doorlopen? Ja, ik constateer, wethouder, dat dat een prachtige aanvulling is. Dat betekent dat de accountantscommissie van de Raad zich erover gaat buigen... en vervolgens aan ons laat weten of het commissiewaardig is. Dank u wel voor de aanvulling. We zijn nog steeds gebleven bij agenda punt 2, dat is het vaststellen van de agenda. Ik kijk rond. Uwzijds nog een opmerking of verzoek? Dat is niet het geval, al dus vastgesteld. Dan zijn wij beland bij de agenda punten 3. Jaarverslag 2017, gemeente Zandvoort. 4. Jaarverslag 2017 en begroting 2019, gemeenschappelijke regeling, bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 5. Begroting 2019, gemeenschappelijke regeling, werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, kort samengevat, paswerk. 6. jaarverslag 2017 en begroting 2019, veiligheidsregio, Kennemerland. Dat zijn allen hamerstukken en daarmee hiermee besloten. Dan gaan wij naar de bespreekstukken. Uh, agenda punt 7, benoeming nieuwe accountant. Er zijn aanvullende stukken bij de agenda gevoegd. De accountantscommissie heeft uh, zich beraden over de stukken, maar mijn eerste vraag is, heeft iedereen de aanvullende stukken tot zich kunnen nemen? Ja? Goed. dat was even een vraag. Uh, is het een idee dat ik aan de accountantscommissie vraag om het woord te voeren? Volgens mij wel, hè? Meneer Hendricks, volgens mij bent u de woordvoerder slash voorzitter. Ja, met meteen een belangrijke kanttekening. Dat die stukken waar u het over heeft... Uh, dat betreft dan de, de reactie van de beide accountants eigenlijk... op, uh, op de keuze die nu voor ligt... dat die eigenlijk niet besproken is in de accountantscommissie... omdat die stukken pas vanmiddag uh, werden verspreid. En, um, dus ik kan hier alleen maar uh, namens mezelf reageren... en niet uh, zozeer namens de accountantscommissie. Um, waarbij ik wel uh, bij mezelf merk... oh, dan gaat mijn iPad nog uit ook... Um, waarbij ik bij mezelf wel merk dat... Um, ...de stukken toch een iets genuanceerder beeld opleveren... ...dan wat ik van tevoren zelf uh, in mijn hoofd had... ...ook na aanleiding van de laatste accountantscommissie. Uh, met name de reactie van uh, Deloitte schetst eigenlijk ook wel wat voordelen... ...die er zitten bij het hebben van een zelfstandige accountant... ...die dan bepaalde delen van die controle op zich uh, kan nemen. Uh, ook in de vergelijking met voor de ambtelijke fusie en daarna... ...in uh, wat er nou beter gaat en wat niet. Dat lijken mij toegevoegde waarden van, uh, van uh, Deloitte... Van het blijven bij de huidige accountant, laat ik het zo noemen. Um, dus de, de, in, waar ik in het begin overtuigd was van de toelichting die ik had gekregen, van het is logisch om over te stappen op een nieuwe accountant. Ik heb dat bij de vorige commissievergadering toegelicht. Neig ik er nu toch wat meer naar om um, dit voorstel af te wijzen en gewoon te blijven bij de huidige accountant. En het contract is inderdaad op die manier te verlengen. Dank u wel, meneer Hendricks. Niet zozeer als woordvoerder, maar als raadslid-fractievoorzitter. We gaan dus het eerste termijn rondje verder doen. Ik breng iedereen op vlieghoogte, meneer Hendricks. Wie wil in eerste termijn? Ik noteer eerst even, ik zie uh, meneer Kramer, mevrouw Van der Veld, meneer Hermsen. Niemand in eerste termijn verder? Mevrouw Paap. Ik heb... Ik heb uh, nee, uh, mevrouw Koper, mijn excuses. En als ik dat de volgende keer weer doe, dan ben ik u een taart verschuldigd. Afgesproken. Goed. Iemand anders nog? Nou, dan gaan we eens even kijken in welke volgorde we dat gaan doen. Meneer Kramer, u mag het spits in de tweede persoon afbijten. Ja, in eerste instantie deel ik uh, datgene wat uh, meneer Hendricks uh, net... Uh, aanhaalde. Um, tijdens de accountantscommissie hebben wij specifiek ook uh, aan uh, de ambtelijke ondersteuning gevraagd wat uh, de voordelen en de nadelen zijn voor uh, wel of niet uh, Deloitte. Waarin zij ook aangaven dat uh, Deloitte uh, er volledig achter stond dat zij uh, de accountant uh, niet zouden zijn uh, en dat ze daar ook geen bezwaar uh, tegen zouden hebben. Um, en nu uh, merk ik in de ...toelichting, zowel van de Lloyd als PricewaterhouseCoopers... ...dat er toch een bepaald verschil van mening is. En nou, een van de voordelen die de Lloyd aanhaalt is... Uh, uh, ...geen investering in dossieropbouw. Uh, maar ja, dat is altijd uh, te regelen. Dat vind ik dan nou niet het, uh, het minst grote probleem. Maar zij zeggen ook de specifieke situatie van Zandvoort... En uh, wat de keuze ook vanavond uh, mag zijn, uh, zou Openset graag vernemen op welke specifieke situatie Deloitte doelt. Vooral ook om uh, in de toekomst rekening mee te houden. Uh, PwC daarentegen die, uh, uh, sluit zich uh, aan bij de zienswijze van Deloitte. Maar uh, een belangrijk uh, speerpunt van het raadsprogramma, het behoud van de eigen identiteit, daar verschillen ze nogal van mening over... Zij delen namelijk uh, niet het potentieel nadeel... ...dat de gemeente Zandvoort onvoldoende aandacht uh, zal krijgen... ...wat uh, Deloitte wel aanhaalt. Uh, PwC stelt daarom voor meerdere contactmomenten te hebben met de Raad... Uh, ...om uh, die specifieke uh, speerpunten met de Raad mee te nemen in de controlewerkzaamheden. Nou, uh, als wij voor PwC zouden kiezen dan uh, wanneer zijn deze contactmomenten en op welke momenten uh, gaan wij in overleg over die speerpunten. Ik uh, zou zelfs willen voorstellen dat het college in samenwerking met PwC dan met een voorstel komt... en een voorzet ten aanzien van die uh, speerpunten. Um, De Lloyd noemt ook nogal een, een belangrijk voordeel uh, en dat is uh, onze eigen identiteit van Zandvoort... ...en uh, de auditcommissie met een eigen accountant... Uh, ...die daar uh, strakker op zou kunnen sturen... ...dan dat je een accountant hebt uh, voor zowel Haarlem als Zandvoort als één. Uh, PwC ziet daar geen gevaar in. En uh, voor ons is het wel zo als de keuze zou vallen voor PwC... Uh, ...dan uh, willen wij graag naar de nulmeting... ...een advies willen van uh, PwC op welke wijze zij denken dat de Raad van Zandvoort uh, zich, kan, uh, A, zich kan versterken. Maar uh, wat uh, vooral van belang is, hoe zij ons ondersteunen als, uh, in de audit... ...om uh, onze identiteit als Zandvoort ook daadwerkelijk te kunnen behouden. Dat even als eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. <coughs> nou, ik deel de, de mening van uh, VVD en OPZ niet. Uh, de accountantsdienst, uh, ongeacht welk bureau je ook neemt, is een onafhankelijke dienst. Die onafhankelijke dienst zal naar eer en geweten en naar uh, aanleiding van hun, uh, hun, hun beroepsethiek uh, moeten handelen. Uh, daarnaast is er dan gewoon een enorm efficiëntievoordeel wat je haalt, omdat je uh, één, één manier van controleren houdt, één manier van de administratieve organisatie uh, inrichten. Lekker. ...en één uh, wijze van controleren. Uh, daarnaast is het, uh, uh, en ik spreek uit ervaring, onbegonnen werk om een uh, dubbele controle uit te voeren... ...als je uh, deels uh, uh, controles hebt die elkaar gaan overlappen. Uh, de ene account heeft vaak toch nog wel een andere manier van denken dan de, dan de andere... ...of uh, toch nog een kleine uh, diversificatie daarin. En dat levert alleen maar oplopende kosten... En voor uw beeld zou dat dan uh, over 45.000 euro per jaar gaan. En uh, waar we dan straks af kunnen met 10.000 euro. En ik vind dat toch een, uh, een gegronde reden, zeg maar om voor PVC te kiezen. En ik raad de raad aan om die, voor die keuze te gaan. Dank u wel, meneer Hermsen. Mevrouw van der Veld. Dank Dank u wel. Um... Laat ik vooropstellen dat ik er een gruwelijke hekel aan heb om dit soort stukken pal voor de vergadering te ontvangen. Ik dacht namelijk dat ik eruit was. En uh, ik moet zeggen, deze twee uh, stukken die hebben mij dus weer uh, doen wankelen in het uh, nemen van het besluit. Ik zou dan ook willen vragen uh, of het echt heel ernstig is om dit op een later moment te besluiten. Dat zal dan september worden. Maar ik vind eigenlijk de wijze waarop de raad nu geïnformeerd is, niet kunnen. We hebben nu twee manieren van inzicht gekregen. We hebben in de eerste instantie natuurlijk datgene wat het college heeft aanbevolen. En dan kom je nu tot andere, althans ik ben nog niet tot conclusie, anders zou ik niet zo'n dubio zitten. Maar ik, ik vind het echt heel vervelend dat ik daar zo laat pas kennis van kan nemen. Dus mijn vraag is, uh, hoe ernstig is het om hier in september een besluit over te nemen? Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Deen, u wilde reageren op mevrouw Van der Veld? Ja? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik, ik uh, ondersteun die woorden volledig, want we krijgen het inderdaad zo laat. En het zijn best wel belangrijke zaken. En ik sluit me aan bij mevrouw Van der Veld om dit op een later tijdstip nogmaals op de agenda te plaatsen. Dank u wel, meneer Deen. Mevrouw Koper, voordat ik een taart verschuldigd ben. Dank u wel, voorzitter. Um, als ik het goed heb begrepen, heb ik nu de leden van de accountancycommissie gehoord al met hun mening. Heb ik dat beeld uh, correct? Ja, hè? Meneer Kramer, meneer Hendricks en meneer Hermsen. Klopt, hè? Dank, dank daarvoor, want dat zou mijn eerste vraag zijn dat ik graag uh, uh, uh, de opinie van de ingevoerde leden daarvoor wilde hebben. Als het gaat om accountancy op zich, uh, dan, uh, dan blijkt uit het stuk dat de efficiency-slag die we maken, dat die, uh, dat die be belangrijk is... Uh, wat mij betreft voor de keuze die we kunnen maken. En als het gaat om uh, de opmerkingen die, die erin staan over identiteit en wat voor zandvoort belangrijk is. Dan kunnen we daar natuurlijk als gemeenteraad uitstekend een rol in spelen. Als het gaat om de aandachtspunten die we meegeven aan de accountant bij de controle. Dus ik zou het, het, uh, mijn collega van D66 daarin willen volgen. En de uh, uh, PwC uh, daarin uh, uh, dat advies willen volgen. Dank u wel. Dank u wel mevrouw. Koper. Inmiddels heeft meneer El Gebali zich ook gemeld. Hij wil het woord, denk ik. Gaat u van? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde mijn collega naast mij uh, zeggen dat zij de leden van de accountscommissie wilden horen. Uh, ik ben ook een van die leden. Dus ik denk, is het is ook wel handig dat ik dan mijn mening uh, hierover geef. Um, ik sluit me eigenlijk heel en al aan bij de woorden van de heer Hemsen, die hij zojuist heeft uitgesproken. Um, en er staat mij ook nog iets bij van uh, die sessie die we daarbij hebben gehad. Dat uh, ...we nu wel genood zijn om te kiezen... ...omdat een uh, mogelijke nieuwe accountant een half jaar de tijd heeft... ...of een half jaar nodig heeft om zichzelf uh, in te lezen en in te werken in de stukken. Dus in september is dan te laat, lijkt mij. Tot zover. Dank u wel, meneer Algebali. Mevrouw Weijers, als interruptie of uh, eerste termijn? Eerste termijn. Goed, gaat u wel. Dank u wel, voorzitter. Een beetje een te grote laptop, maar goed... Um, ja, ten eerste uh, kan ik mij inderdaad vinden in de woorden van, uh, van mevrouw Van der Veld... dat het inderdaad erg laat is dat de stukken gedeeld werden. Maar ik begrijp ook uh, nou ja, de keuze waarom het uh, besluit uh, vandaag genomen moet worden... van uh, betrekking tot de inwerking. Um, het CDA kan zich dan ook vinden in het voorstel van de Raad... om voor de PwC-accountants te gaan. Uh, zeker omdat de dubbele constructie Haarlem-Zandvoort uh, niet wenselijk is... gezien de bijkomende kosten waar uh, de heer Hermz het ook al over had... De onafhankelijkheid zal voldoende gewaarborgd zijn bij beide en daarom blijft ons standpunt bij BBC. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Ik kijk nog even rond. Niemand verder? Dan ga ik de portefeuillehouder, wethouder Bluis, het woord geven. Aan u het woord, meneer Bluis. Nou, ik krijg het woord, maar het is feitelijk een zaak voor, voor, voor de gemeenteraad. Maar misschien kan ik wel ah. nog, iets, nog iets erover zeggen. Ik had een beetje het idee dat meneer Kramer namelijk een aantal ja, vragen stelde, precies. die ik niet gelijk als technisch wilde kwalificeren. Dus ik bood iets meer ruimte eh, om die vragen vooral te duiden. Eh, maar dat is mijn interpretatie, het is goed dat u mij eh, aanvult. Klopt dat meneer Kramer? Ja dat klopt, want wij hebben, eh, zeg maar wat er gezegd wordt, wij hebben nog geen keuze gemaakt ja. eh, wat wij nee. willen. Dus wij zouden graag deze antwoorden willen. Nou dan kijk ik de raad even eh, bij langs. Het is natuurlijk het besluit van de raad volstrekt helder. Wel of niet de portefeuillehouder het woord geven om die vragen te duiden, meneer Hendricks? Voorzitter, de heer Blijs is op dit onderwerp geen portefeuillehouder, want de raad kiest een accountant. Nee, ik gebruik en... het verkeerde woord. De wethouder financiën. Nou, om het en te geven... Voorzitter, dan vind ik wel dat als we een stuk zo laat krijgen, dat er zoveel vragen nog over ontstaan, zoveel onduidelijkheden. Vind ik eigenlijk de enige conclusie die we nu kunnen trekken is dat dit stuk op dit moment niet rijp voor besluitvorming is. Ongeacht wie de antwoorden geeft en uh, wat die antwoorden dan zullen zijn. Het is nu uh, absoluut te laat om hier uh, iets mee te kunnen. Ik stel voor dat de wethouder toch de vragen gaat uh, behandelen. En we gaan in de tweede termijn hier met elkaar, met u als raad, de vraag aan de orde stellen. Vinden we dit rijp voor besluitvorming of niet? Want voordat u die vraag beantwoord, moet u denk ik wel ook de vraag van wat betekent dat aan de orde komen. Ja? Ja. Uh, ik zag nog uw vinger in een ooghoek, meneer Kramer, maar was dat een aanvulling of kunt u voor de nou, tweede eens termijn? Dat was even naar aanleiding van meneer Hendricks. Ik ben wel van mening dat er vanavond een besluit genomen moet worden. Want uh, willen even... wij een nieuwe accountant of de bestaande accountant, dan heeft hij minimaal toch een half jaar nodig om zich in te lezen of in te werken. Ja. En zover ben ik nog niet, want ik denk dat we dat in de tweede termijn kunnen delen. Wethouder Bluis. Nou ja, dat is wel een van mijn dingen die ik ook wilde vertellen. Want er is een traject aan vooraf gegaan. En dat is ook besproken in de Accountscommissie. Uh, het is aan, aan deadlines gebonden. En, en, en we moeten dus er wel een keuze maken. Uh, de, de raad heeft zelf gesprek gevoerd uh, met de accountant. Daar is <coughs> dit voorstel uit voortgekomen. En om dat voor, voorstel nog eventueel te onderbouwen... is het door de, de, de, de commissie gevraagd... geeft u nog eens even op papier... ...wat daar gezegd is. Nou, wat daar gezegd is... Ge leg, ...dat geef ik... Dat, ...ik was ook bij het gesprek... ...dus ik herken wel dat er wat genuanceerder uh, gereageerd wordt... ...want in feite heeft Nuloid uh, heeft, uh, gezegd... Van het, uh, wij, kun, wij, ...wij kunnen ons er gewoon in vinden... ...om het over te dragen. Alleen, er is gevraagd nog een advies van Nuloid... ...en die geeft nog een aantal wijze adviezen mee... ...en daar gaat de heer Kramer ook op in. En dat zijn die specifieke situaties... ...hoe ga je er dan mee om... Dus, dus op zich kan je ook zeggen, van: god, er zijn vragen gesteld, daar komt antwoord op, dat komt wel meer laat. Dus, en hier liggen die specifieke antwoorden. En ik denk dat het heel goed is om uh, die specifieke situatie waar, waar Deloitte op doelt... om dat mee te nemen en, en nog een keer, nog, toch nog een keer in gesprek te gaan met de PwC... nadat je hebt vastgesteld dat je mij aan de gang gaat, hoe je dan dat wil invullen. En dan ook wijzen op die specifieke zaken aan de andere kant, een accountant is echt in staat vanuit zijn rol van wat hij moet doen. Hè, dus dat interessant wordt zijn situatie. Dat hij weet uh, wat gaat goed, wat gaat niet goed. U krijgt een verslag, daar staan aanbevelingen in. Daar staat dus in principe in wat hij on nog onvoldoende vindt. Dus u krijgt eigenlijk al zijn, zijn nulmeting, want hij maakt elk jaar een nulmeting. En, en wat dat betreft gebruik je die ook naar die andere accountant. Dus wat dat betreft maar als je dan zegt van, ja, maar hij geeft nog een paar dingen aan... Nou, dan gaan we nog, gaat u nog in gesprek met de accountant... en dan vraagt u extra aandacht voor een aantal zaken. En ik denk dat dat kan. En dan gaat u nog een keer in gesprek... Nou, misschien moet die offerte dan nog wel aangepast worden... maar die ruimte heeft u zelf om die in te vullen. Dus ik denk dat u aan de andere kant blij moet zijn dat die accountant... ...toch nog zo kritisch naar zijn, naar zijn eigen werk heeft gekeken... En, en, ...en u nog meegeeft extra adviezen om alert te zijn als u naar PwC gaat... ...maar houd dat en dat wel in de gaten. En natuurlijk bij, bij waardaccount... ...het is voor twee jaar, hè? het is een overgangssituatie... Dus, dus, ...dus we kunnen ook die twee jaar juist gebruiken... ...om te zien of het wel of niet werkt... ...en dan kunt u altijd daarna weer besluiten om toch twee accountants te kiezen. Dus mijn advies is denk ik duidelijk. Dank u wel meneer u daar gebruik van wil maken dat geloof ik zeker dat dat aan de raad is. Uh, tweede termijn. Wie? Meneer Kramer, gaat gerust uw gang, want dan vul ik de rest gewoon aan. Wij kunnen zeg maar uh, best instemmen met PwC. Maar uh, net wat uh, de wethouder heeft gezegd, uh, willen wij wel graag als raad uh, inspraak... ...in de opdracht die PwC krijgt in relatie tot de ambtelijke fusie. En zoals door Deloitte geadviseerd wil openzetten... ...dat het toezicht hierop wordt afgestemd met onder andere aandacht voor de opmerkingen van de Lloyd. En dat wij zeg maar een goede evaluatie kunnen houden over die ambtelijke samenwerking... ...op basis van een onafhankelijke audit. Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw Weijers. En daarna mevrouw Koper. Dank u voorzitter. Uh, nou, wij danken de wethouder voor de toelichting. Ik denk dat het een prettige is om in mee te nemen. Uh, het advies om, uh, om nad in de Commissie hier nog verder over te praten voor de mogelijke vragen, delen wij dan ook. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Mevrouw Koper. Het was eigenlijk, wilde ik reageren op wat meneer Kramer zei voordat ik aan mijn tweede ronde toekwam. De extra audit, had ik niet helemaal scherp wat hij daarmee bedoelde? Meneer Kramer. In het advies van de Lloyd staat dat eh, als zij eh, onze accountant zouden blijven, dat zij een onafhankelijke audit kunnen doen, ook richting de samenwerking eh, met Haarlem. En uh, zij suggereren, hè, en ik zal niet zeggen dat dat de waarheid zal worden... dat uh, PwC, die zowel uh, Haarlem als Zandvoort controleert, daar misschien niet onafhankelijk in zou zitten. Nou, dat geloof ik dus ook niet, want uh, iedere accountant heeft zo uh, zeg maar uh, zijn uh, juridische verplichting hierin. Maar uh, ik zou wel uh, expliciet aandacht voor die audit willen vragen... Ofwel door eh, PwC en eh, als wij daar dan alsnog twijfel over hebben en dat zou kunnen gaan eh, binnen de accountantscommissie ofwel in een commissie. Dat wij dan kiezen voor een onafhankelijke audit hierop. Mevrouw Koper. Dat is dan dus een andere audit dan opgenomen in dit stuk? Dat was de doelstelling van mijn vraag ook. En dan wordt het voor mij een beetje ondoorzichtig wat, wat er gaat gebeuren. Uh, als ik het goed begrijp, wordt dit normaal gesproken voorbesproken in de accountantscommissie. Uh, dan komt een advies naar de raad en dan kunnen we het daarover hebben. Ik zou dat advies van die accountantscommissie toch wel willen hebben. Uh, op de een of andere manier. Wie van de... Meneer Hermsen. Ja, dat, zoals u al merkt is er geen eenduidig advies, want we hebben deze stukken gewoon niet besproken als zodanig. En daarnaast, wat, wat de heer Kramer ook aangeeft en waar misschien de onduidelijkheid over ontstaat, is er met name de controle op, het, op de samenwerking, dus het contract, de afspraken die zijn gemaakt, die kun je apart nog door een andere onafhankelijke accountant laten controleren, maar dat kun je ook door een ander bureau laten doen. En daar ging het hier even om. Overigens is het niet zo dat, dat uh, Deloitte gesuggereerd heeft dat, P dat PwC on niet onafhankelijk zou zijn. Dat is niet zo. Ze hebben wel gezegd van op het moment dat hij onderbuikgevoelens heeft over die samenwerking... en vindt dat dat niet goed op de juiste wijze gebeurd is... of u wilt daar nog een onafhankelijk onderdeel op... dan kunnen zij daar nog een extra controle op uitoefenen. En dat betekent wel weer extra kosten en dat soort zaken. Maar dat kan wel... Het gevoel misschien wegnemen dat er wel een hele goede deal is gesloten met de samenwerking met de gemeente Haarlem. Maar het is ook weer aan de raad om daar wat van te vinden. Dank u wel meneer Hermsen. Mevrouw Koper heeft nog steeds het woord. Hey, dank u wel. Dit was voor mij uh, zeer verhelderend. Ik ga er nu eens even over nadenken. Meneer Bouwag-Wilson. Ik heb toch even een verhelderende vraag aan uh, meneer Hermsen. Uh, want stel dat je zou kiezen voor uh, voor de voortzetting van de accountancy. Maar je zou daarvan uitzonderen de, de audit. En die zou je opdragen aan Deloitte. Dan heb je volgens mij geen dubbele kosten, klopt dat? Meneer Hermsen. Uh, dan heeft hij juist heel veel dubbele kosten. Dan heeft hij juist heel veel dubbele kosten. Want je kan het niet, schrikt, kan het niet gescheiden houden van elkaar. Oké, okay, dat is het probleem. Ja. Ik kijk even rond. Iemand anders in de tweede termijn nog. Meneer Algebali en daarna meneer Hendricks. Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, ik zou mijn collega's in de raad er ook op willen wijzen... dat um, ik weet, om, ook omdat ik in de accountcommissie zit... dat de, deze check al best wel krap in de tijd zat. En dat ook een van de redenen is om juist voor uh, dezelfde account als Harm te kiezen... juist die tijd is, uh, waardoor wij dan sneller aan de, aan, ja, aan de verklaring van de account kunnen komen. Dus dat zou ik ook willen meenemen, meegeven aan de raad. Mevrouw Van der Veld heeft een interruptie. Ja, sorry, hoor, maar ik krijg nu echt een bord spaghetti voor me... waar ik echt uh, geen trek in heb... De een zegt, het is maar voor twee jaar, dus acht, doen maar. Een ander zegt, er is haast bij, want er moet ingewerkt worden. Maar als we dus niet voor een andere accountant kiezen, dan hebben we daar die tijdwinst ook. Hè? Of, of ben ik nou echt heel blond aan het doen? Dus ik, ik heb echt zoiets van, je wil dan een extra audit laten doen, dat kost ook extra geld. En ik vraag me dan echt af, wat is nou de reden, de werkelijke reden om over te willen gaan naar dezelfde accountant als die van Haarlem. Ik zie namelijk de tijdswinst niet, ik zie uh, het, het, het, het, de geldkwestie, zie ik niet. En die is eigenlijk door uh, wat ik van, vanmiddag dan laat uh, in mijn uh, digitale brievenbusje heb gevonden... alleen maar groter geworden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Aghebali had het woord, die had een interruptie. Ja, om daarop op te reageren. Het is het ene, de efficiëntie die al is gegeven door de heer Hermsen. Uh, aan de andere kant uh, is het ook meestal zo dat... Uh, de, de, ja, het zijn twee accountants van verschillende bureaus die elkaar gaan controleren. En dat is ook niet... Op dit moment wel. Op dit moment zijn twee accountants. Het is de PwC en is het uh, Deloitte. En die uh, doen allebei... Ja, die, die, die doen allebei de, de, ja, de, de, de controle. En dat is... Uh, de, dat, tussen twee accountantsbureaus is het ook lastig. Ja. Meneer Deen, aanvullend op dit onderdeel, of een interruptie. ja, interruptie? Ja, ook als reactie even op meneer El Kabali. ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat. Tijd nou een, een dwangmatig middel moet zijn om zoiets nu uh, op korte termijn te beslissen. We, hoorden, we hebben deze documenten veel te laat uh, gekregen. Ik merk zelfs dat er geen eens duidende uh, visie is vanuit de accountantscommissie, waarvan ik graag een advies zou willen hebben als, als raadgenoot... van jongens, zo gaan we het doen, wij zijn overtuigd. Alsjeblieft, dan hadden we al dit punt door kunnen pasen. Dat is er niet, er is twijfel. En dat, dat uh, maakt dat het een vervelend item wordt. Helemaal omdat er nu een verplicht, een keuze gemaakt moet worden vanwege tijdsgebrek. Uh, terwijl ja, er zoveel verdeeldheid is. Dat, dat vind ik niet fijn. Meneer Hemsen, u stak uw vinger ook op. Dank u wel, meneer Deen. Meneer Hemsen. Ja, dat is eigenlijk ter aanvulling van de heer Gebali... Over, uh, ...over wat voor efficiëntieslag we dan hebben... ...op het moment dat wij... Uh, ...wij zijn natuurlijk gewoon overgegaan in 2018... Met de, uh, in, ...ambtelijk gezien naar de gemeente Harlem. Dat betekent dat die boekhouding in elkaar gevlocht is... Op het moment dat je gaat controleren, dan moet je het eigenlijk weer uit elkaar halen. En dat is verdomd inefficiënt, kan ik je vertellen. Op het moment dat je dat uh, in elkaar laat... En je laat het op dezelfde wijze controleren... Zo, en op dezelfde administratieve organisatie... en waar we het op dat moment ook op hebben bij de gemeente Haarlem... want het is uh, gewoon op dat moment ambtelijke fusie is op dat moment zo het geval. Meneer Hermsen, u heeft ja. een korte interruptie. Meneer Hendricks. Ja, dank u, ja, voorzitter. Want wat de heer Hermsen zegt betwijfel ik of dat helemaal klopt, of ik dat, of ik dat verkeerd begrijp misschien. Want ook Deloitte, als dat onze accountant zou blijven, controleert gewoon op de Haamse administratie. Dus dat, dat maakt volgens mij, is dat geen argument. Meneer eh, Haamse. Als u me een whiteboard geeft, dan kan ik het in één keer uittekenen voor... dan wordt het in één keer een stuk makkelijker. Zoals ik al zei, op het moment dat je het verwijf, verweeft in elkaar. Uh, ...en je laat zeg maar, uh, het deel van Haarlem controleren door de accountant... ...en je laat het deel van Zandvoort nog een keer uh, uh, uh, controleren door de accountant... Dan betekent dat je een accountant, een andere accountant, laat controleren. Dat zijn gewoon dubbele kosten en dat is bijzonder inefficiënt. Daar komt het gewoon in feite op neer. Dat is echt zo klaar als een klontje. Meneer Hendricks wil daar nog een aanvullende interruptie op doen. Ja voorzitter, want voor mij maakt het weinig uit of dat dan één accountant is van Deloitte en één van PwC of twee van PwC. Want ook als Zandvoort overstapt naar PwC, krijgt Zandvoort gewoon zijn eigen accountant die de eigen voor zijn controle zou doen. Het werd net al verteld dat dat zelfstandigheidsverhaal, dat, dat niet per se klopt en dat je toch een onafhankelijke accountant hebt. Dus dat geldt er ook hiervoor volgens mij. Meneer Hendricks. Enfin, meneer Heimsen, excuses. Het begint te warm te worden. Nogmaals. In feite heeft u deels waar van wat u zegt. Dat klopt. Er wordt een ander team opgezet inderdaad. Maar de controlewijze en de inrichtingswijze is exact hetzelfde. En daar ligt die efficiëntie voor uh, grondslag bij. En daarnaast is het ook nog een keer vele malen goedkoper. En dan doen we het ook nog een keer voor twee jaar. En dan kunt u na, in, in 2018 uh, geruime tijd uh, nadenken over hoe u dan op dat moment die accountant zou willen. Dus ik... Het is heel lastig om uit te leggen op het moment dat je de ervaring niet hebt met dat soort controles. Ik heb die wel. Uh, je bent eigenlijk gewoon iemand anders werk aan het controleren. En dan heb je gewoon een andere uh, werkwijze, gedachte bij. Daar ben je extra kritisch op. Maar dat betekent ook gewoon dubbel tijd en dubbel geld. En ik kan het niet anders uitleggen dan dat. En op het moment dat u voor PwC kiest... Dan krijgt u gewoon hetzelfde uh, kantoor, uh, er wordt aanzienlijk in kosten uh, gedrukt. Krijgt u alsnog dat onafhankelijk oordeel, omdat het een onafhankelijk uh, partij is, uh, die ook uh, uh, een eed heeft afgelegd in, in, in die wijze. Ik, ik, zie niet wat, uh, ik zie de problemen niet uh, uh, die een aantal partijen hier hebben. Dank u wel, meneer Huimsep. Iemand anders nog in tweede termijn, meneer El ja, ik. En dan uh... mevrouw Van der Veld. Ik had uh, nog uh, het idee dat de, de heer Denen een vraag aan mij had gesteld die ik nog niet had beantwoord. Want daarna volgden uh, de andere interrupties. Um, ja, waarom de haast er nu bij geboden is. Ja, nogmaals, we moeten als wij nu voor bijvoorbeeld uh, PwC zouden kiezen, op dit moment een keuze maken. Als we die in september maken, heeft PwC te weinig tijd om zich in te werken in de dossiers die, uh, die er zijn. Um, voor Zandvoort dan, de Zandvoortskant van, de, van, de, van, het, van het feit. Dus vandaar dat we nu die keuze moeten maken. Dus ik snap dat dat overkomt als haast, maar er is eigenlijk ook geen andere mogelijkheid dan dat we, als we dit willen doen, dat nu moeten doen. Dank u wel, meneer Algebali. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik uh, moet zeggen, mijn collega Hermsen die begon en toen dacht ik van, oh jee, dan krijgen we straks dit. Zandvoort. Uh, Haarlem? Ik weet niet. Harlem. Uh, zo zie ik het dan voor me als dat één accountant gaat worden. Maar gelukkig herstelde u dat en zei u van... ja, we hebben dan toch onze eigen accountant. En dan snap ik helemaal niet meer waarom we nu moeten wisselen. Zijn we ontevreden dan? Of gaat het puur alleen om het geld? Of zeggen we van... goh, wel handig één accountant. Ik weet niet wat er handig aan is. Wij zouden zelfstandig blijven in bestuur. En ik zie dat niet als verlengstuk... dat je dan ook moet wisselen van accountant... En het is maar voor twee jaar, het is net wat er gezegd wordt, dus over twee jaar kan het altijd nog. En dat is ons mening, nu. In de eerste instantie uh, had ik die anders, maar uh, door uh, die leuke late stukken ga je twijfelen. En door datgene wat hier vanavond gezegd is, zou ik bijna zeggen, op ze Frank Vissers, uh, dat is mijn oordeel. Goed. Nou, Dat is nou net iets te vroeg, want het stemmen gaat iets later gebeuren, maar er gaat nog een vraag aan vooraf. Volgens mij is datgene gezegd wat nog gezegd moet worden. Maar ik zie aan de teleurstellende blik van meneer Hendricks dat ik hem nu tekort doe. Wat is er nog niet gezegd meneer Hendricks dat u toch wilt inbrengen? Nou, Voorzitter, ik had mijn tweede termijn nog niet gehad. Dus ik dacht misschien is het wel handig om uh, dat oordeel uh, dan uh, toch te geven. Ik vind uh, Mij is onvoldoende duidelijk wat op dit moment de urgentie is om dit uh, nu op de agenda te zetten. Um, het contract loopt niet binnenkort af, er, er gaan geen rampen gebeuren als we dit nu niet doen. Dan vind ik als we op zo'n laat moment zo'n stuk krijgen waar blijkbaar, en dat merk ik aan deze vergadering, zoveel onduidelijkheid over is, dan zie ik de urgentie niet om nu een besluit te nemen. En als dat besluit dan toch genomen moet worden, dan zie ik geen reden om te wisselen van accountant, dus in te stemmen met dit besluit. Een interruptie hier, meneer Hermsen. Ja, ik wil er nog een toevoeging aan doen. Um... Het contract loopt wel af en het contract loopt af in 2018, dus dan heeft u, moet u in 2019 toch na gaan denken over een andere accountant. Het is zoals het is. Heren, via de microfoon als u het debat wilt voeren, maar zo te zien wordt u het niet eens in het tempo waarop die heen en weer gaat. Voor kan mij is het de niet een kwestie van, uh, van eens worden. Want de heer Herms zegt dat het contract wel afloopt. Ja, tuurlijk, elk contact loopt ooit af. Maar dit contact loopt af na de controle 2018. Dus er is nu geen noodzaak om te wisselen van accountant. Meneer Hermsen, wilt u daar nog een toelichting op geven? Ja, dat is een, een soort semantische discussie die we dan hebben over wat is dan een boekjaar en een schadelasjaar en, en, en een jaarverslag. Uh, het is zo dat na de controle van 2018 het contract afloopt. Dus dan heb je nog het jaar 2019 om daar de controle over te doen. En dan moet u wel een nieuw contact afsluiten. Dus vandaar dat, het, dat ik zeg dat het afloopt. Dus dan zult u alsnog in, nog een keer een keuze moeten maken of u dan wel of niet over wil. Oké. Okay. Uh, in mijn beeld is er voldoende gelegenheid geweest om argumenten te wisselen, te wegen. En uh, een aantal van u heeft eigenlijk een procesvraag aan de orde gesteld. Is het besluit rijp? Wilt u dat ik dat in stemming breng? Omdat uh, volgens mij in de tweede termijn vrij duidelijk helder werd waar de accenten liggen. Of zegt u, breng maar het hoofdbesluit in stemming. Wat wilt u, raad? Ja, voorzitter, ik heb voor mij verteld dat ik hem niet rij voor besluitvorming vind. Dus daar zou ik graag het oordeel van mijn collega's uh, willen horen. Dan gaan we dat uh, doen. Even een rondje langs de fractievoorzitters. Wie vindt dat voldoende bekend is? ...of wel of niet dit voorstel besluitrijp te maken? Meneer Kramer. Ik vind het besluitrijp, maar ik heb er wel een toelichting bij. Um, we hebben uh, zeg maar bij ons aantreden, met name uit uh, het college... ...en uh, ook uh, vanuit de voorzitter te horen gekregen dat we deze raad moeten versterken. Op het moment dat de kwaliteit van de stukken deze manier... ...en zo laat wordt aangebracht, dan krijgen we dit soort discussies in de raad... ...waar wij als raad niet op zitten te wachten. Dus ik zou wel eh, besluitvorming, maar college, trek het boetekleed aan wat hier gebeurd is. Echt, meneer Kramer? Dus eh, wij hebben de stukken hebben wij gevraagd aan het college. Nou. Nee, meneer Hendricks? Ja, nee, dat wil ik. wilde ik gaan doen. Volgens mij ja, volgens mij is dit een verantwoordelijkheid van de raad. En zowel raad als college werken altijd, dat weet iedereen met een organisatie, maar die staat niet ter discussie. Precies. Dus het bevoegde orgaan is de raad en daarmee ligt de verantwoordelijkheid bij de raad. Nou, dan zullen wij in het vervolg als agendacommissie sommige stukken gewoon van de raad afhalen. Ja, dat kan. Uh, meneer Kramer, u was duidelijk. Mevrouw Weijers, ik ga het rondje maken. Dames en heren, u krijgt de beurt als de microfoon aanstaat. Mevrouw Weijers. Uh, wij schaam voor besluitvorming. Meneer Algebali. Rijp voor besluitvorming. Mevrouw Koper. Besluitvorming. Mevrouw Van der Veld. Niet rijp voor besluitvorming. Meneer Deen. Ja, met exact dezelfde argumenten als de heer Kramer vind ik het niet rijp voor besluitvorming. Goed. Dank u wel. Meneer Heimsen. Rijt voor besluitvorming. Meneer Hermen Hendricks. Ja, voorzitter, met, uh, volledig eens met de heer Deen uh, en eigenlijk ook de heer Kramer... met zijn argumenten ben ik tegen uh, besluitvorming. Op dit moment. Goed. Ja, dat betekent als ik het heel snel tel uit mijn hoofd... dat er toch een uh, vrij stevige meerderheid is die zegt het is wel besluitrijp... Uh, en dan uh, heb ik geen andere keus dan het in stemming te laten brengen. Ja, uh, Benoeming Nieuwe Accountant. Wie is voor het raadsvoorstel zoals dit voor ligt? Bij hand graag. Met, zeker. Ik, ik kom zo bij u. Dat is de fractie van de oudere partij Zandvoort voor zover aanwezig. De fractie van het CDA, de fractie van GroenLinks, de fractie van de Partij van de Arbeid... ...de fractie van de PVV met stemverklaring, meneer Deem, De fractie van D66 en de fractie van de VVD, stemverklaring. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter... Um... We hebben uiteindelijk toch ingestemd met dit besluit. En dat heeft ermee te maken dat uh, uiteindelijk waren de argumenten die we bij de accountscommissie hebben gehoord die gelden. En we hebben ook gewoon een eigen account en dus dat argument geldt. Maar ik vind wel de manier waarop we dit nu behandelen met uh, zo late stukken, uh, eigenlijk zoveel vragen nog in een raad, dat is absoluut niet hoe het hoort. En wat mij betreft ook de laatste keer deze periode dat we dat op deze manier Goed. doen. Dank voor de stemverklaring, mevrouw. Wie is tegen dit besluit? Tegen is de fractie van gemeentebelangen Zandvoort. Met een stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Gaat u gang. Ja, het is wel grappig dat we vanavond elkaars woorden kunnen herhalen. Want ik ben het volledig eens met de woorden van de heer Hendricks. En dat is precies de reden waarom ik tegenstem. Dank u wel. Goed, ik constateer Zo... dat het besluit is aangenomen. Wij Voorz... gaan, uh... Voorzitter, mag ik nog één ding vragen? Wel... Welk besluit Deen? was nou precies de vraag? Wat was nu exact de vraag van u? Er ligt een raadsvoorstel, uh, meneer Deen. Ja. En dat luidt... Uh, dat luidt dat de opdracht aan Deloitte voor de controle tot en met de jaarrekening 2018 in overleg van Deloitte te beëindigen na controle van de jaarrekening 2017, de opdracht te geven aan PwC Accountants NV om de accountantscontrole van de gemeente Zandvoort voor de boekjaren 2018 en 2019 uit te voeren en het derde, de, bij de aanbesteding van de accountantsdiensten voor een volgende contractperiode te kiezen voor een gezamenlijk traject met de gemeente Haarlem. Dat besluit is genomen. Ja? Goed. Daar zijn wij er op dit moment dus tegen. Nee, meneer Deen, u heeft gestemd. U wist van tevoren hoe dat stuk er lag. Dat stuk lag nou wel op tijd bij alles. Ja. Oh, lag nee, ik dat op hem, nee, nee, dames en heren, ik maak hem even scherp. Alle andere stukken heeft u terecht een punt. Daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor. Maar dit stuk nu net niet. Dus dan maak ik daar ook korte metten mee. Het besluit is genomen. U heeft gestemd. En er is niemand geweest die... U onder dwang dat besluit heeft laten nemen. Goed, discussie gesloten. We gaan naar agenda punt 8, kwaliteitsteam. Nee, meneer Drommel, discussie gesloten. Kwaliteitsteam Kust. U heeft het in de commissie behandeld. Er is vervolgens een aanvullende mededeling vanuit de portefeuillehouder. Wethouder Kuipers op geweest. En GroenLinks en OPZ gaven aan in de commissie. ...in afwachting van uh, die mededeling, dat hij ter bespreking in de raad mag. Is die behoefte er nog steeds? Ik zie geknik voor de luisteraar thuis. Nou, meneer Bouwer-Wilson, ik begin met u. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben uh, behoefte om ten aanzien van hetgeen wat in de commissie is besproken... toch nog even wat puntjes op de i te zetten. En ook om vast te stellen of wat wij, wat wij uit de commissie hebben opgetekend, of dat klopt... Ten aanzien van het plangebied eh, hebben we het alleen over de boulevards vanaf het noorden, van het NH-hotel, boulevard de Vervoogdje tot eindboulevard Paulus Paulusloot in het zuiden. Voor wat betreft de duurzaamheid en materialisatie, die maken deel uit van het advies en de uitwerking. Er is eh, aandacht gevraagd als aandachtspunt voor de bevoorrading. En wij hebben, en dat willen we nog even naar voren halen, de behoefte om te vragen of daar ook de wijze van bevoorrading... ...dus anders dan met grote vrachtwagens onder mag worden begrepen. Er staat, we hebben afgesproken, voorzitter, dat er in de fase van realisering rekening wordt gehouden met het strandseizoen. En dat strandseizoen is bij ons behoorlijk lang. Dat loopt van februari tot en met oktober... Dus de vraag is even, in welke maanden kunnen we daar eigenlijk rekening mee houden? Hoe is dat voorzien? En dan zijn er nogal wat puntjes die de betrokkenheid van de Raad raken. Daar komen wij niet helemaal uit en daarom ook graag wat verduidelijking op dat punt. In de stukken is sprake van het nauw betrekken en het voorleggen en het aan de Raad om een zienswijze vragen. Voorzitter, dat zijn nou net de aspecten van wat wij vinden... Tot, in welke fase is de raad nu eigenlijk aan zet? Bijvoorbeeld, in welke fase en op welke wijze wordt er een programma van eisen opgesteld? En is kaderstelling door de raad aan de orde? En zo ja, als dat zo is, op welk moment gebeurt dat dan? Resulteert het ontwerp wat het kwaliteitsinclusief gaat maken in een stedenbouwkundig plan? Hoe is de raad betrokken bij het vaststellen daarvan en bij het bepalen van de treden uit de participatieladder? ...als mede met het verbinden van consequenties aan de resultaten van dat participatieproces. Want als we dat allemaal doen, dan, dan moeten we daar ook iets mee. En ik denk dat we daar ook als raad iets van zouden moeten vinden. Um, voorzitter, in onze visie, en dus ook even de vraag of die visie klopt... ...is het aan de Raad om vast te stellen of het ontwerp en het stedenbouwkundig plan... ...voldoet aan de kaders en de uitkomsten van het participatieproces? En is het college vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan? Graag een reactie op deze punten van de wethouder. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwberg-Hilsson. Meneer Algebali. Ja, wij vonden de beantwoording van de wethouder in de brief die hij stuurde uh, wat ons betreft voldoende. Dank dus u wel. We, verder. Uh, meneer Metters. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, we hebben de mededeling uh, van de, van de, aan de raad gekregen van uh, de wethouder... Uh, ik zie niet direct terug waar die uh, 150.000 euro aan besteed gaat worden. Ik kan begrijpen dat dat niet exact aan te geven is nu, maar ik zou het dan wel even willen horen of dat zo is. Want ik kan het niet helemaal vinden. En ik, uh, mijn tweede vraag is toch nog wel naar aanleiding van die mededeling over de financiën. Wij hebben dus opmerkingen over de financiën. Of het inderdaad juist geïnterpreteerd wordt door mij dat alle kosten, of alle... Uh, uh, ...budgetten die gevraagd worden al vastgesteld zijn. En uh, dan kan ik even niet plaatsen hoe ik met die 500.000 euro zit... ...in relatie met 34 en 3.900.000. Dus misschien kan u dat nog even toelichten voor de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. Kijk rond. Meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, voorstel Q-team Kust, pagina 7, 2.7... ...inrichten van het Q-team. Daar staan een aantal adviseurs genoemd. In hoeverre hebben wij invloed bij het benoemingstraject van die adviseurs... ...kunnen wij meedenken over de criteria waaraan die mensen moeten voldoen. En met name bij adviseur-duurzaamheid gingen bij mij wat zwaarlichten branden en alarmbellen af. Gaat er iemand beroemd worden met de juiste mening of gaat er iemand benoemd worden met kennis van zaken... Op 8 februari van dit jaar in Haarlem heb ik kunnen meemaken dat mensen die zichzelf uh, adviseur mogen noemen, de grootst mogelijke onzin mogen verkopen. En uh, de rillingen liepen me over de rug uh, toen ik dat moest aanhoren daar. Ik wil daar graag meer van weten van uh, wat zijn de selectiecriteria bij benoeming van die adviseurs. Dank u wel meneer Van Tichelen. Kijk even rond. Uh, niemand meer? Nou, portefeuillehouder. U heeft een paar vragen. Meneer Kuipers. <laughs> Voorzitter, dank u wel. Uh, ja, dat is duidelijk. Uh, even, ik, ja, meteen maar de vragen beantwoorden. De vragen vanuit uh, OPZ. Het, het was een hele serie vragen, moet ik u zeggen. Dus ik heb snel proberen mee te schrijven. Uh, een deel van de vragen die u stelde, plangebied, hebben we dat scherp? Antwoord ja. Dat hebben we volgens mij in de commissie ook al, uh, al besproken. U heeft het ook over een aantal criteria, u noemt bijvoorbeeld duurzaamheid, bevoorrading. Ik herinner me dat overigens ook vanuit de commissie dat u daar aandacht voor vroeg. Ook voor, vanuit het perspectief van duurzaamheid, de wijze van bevoorrading van het strand. Of we daar stap in kunnen zetten, daar ben ik als wethouder duurzaamheid natuurlijk ook groot voorstander van. Uh, er staat in de stukken uh, uitgewerkt dat we eigenlijk uh, willen werken op basis van bestaand beleid. Uh, en die beleidsstukken die staan ook op pagina 6 van het voorstel voor het ateliermeesterschap weggeschreven. We hebben natuurlijk allemaal bestaande beleidsstukken. Die gaan over hoe we de openbare ruimte in Zandvoort willen inrichten. Uh, Nood openbare ruimte om een voorbeeld te noemen. Uh, hier niet van toepassing, maar tegelijkertijd hebben we wel gezegd... Uh, we willen dat het Q-team dat we gaan benoemen nou juist een stedenbouwkundige visie gaat maken... waarin ook kaders worden gesteld. Um, die kaders die geven voor een deel al in dit stuk mee. Dat zijn de kaders waar u zelf ook even aan refereert. Uh, zaken uh, zoals duurzaamheid, maar ook een, uh, een aantal andere zaken. Maar wel met enige ruimte, zodat het Q-team zelf ook de ruimte heeft om zelf te bepalen... wat zij nou uh, kaderstellend belangrijk zouden vinden. En om vooruit te lopen op uh, uw slot. van Waar komt de raad nou in beeld? Nou, bij het vaststellen van die stedenbouwkundige visie. Dus als het aankomt op kaderstelling, dat gaat u doen. Aan de hand van het voorstel van het, uh, het Q-team. Um, u vroeg uh, hoe zit het nou precies met het strandseizoen. Uh, we hebben in Zandvoort in ieder geval het gebruik... dat uh, vanaf het moment dat de uh, paviljoens worden opgebouwd... tot idealiter het moment dat ze worden afgebouwd. Dus dat is zeg maar uh, maart tot en met uh, zeg maar eind september... dat we proberen zo min mogelijk in de openbare ruimte... Uh, aan grote werkzaamheden te hebben. Uh, nou, dit zijn wel grootschalige werkzaamheden. Dus we proberen het zo te plannen uh, dat daar dan ook geen sprake van is. Dat neemt niet weg dat dat hard neerzetten... ...niet nodig hoeft te zijn als je dat gefaseerd weet uh, op te lossen. Je hebt natuurlijk in stedelijk gebied, binnensteden... ...heb je ook af en toe werkzaamheden die nou eenmaal nodig zijn... ...en dan probeer je het ook op te lossen... ...door in ieder geval de bereikbaarheid te, te borgen. Ik weet nog niet wat daar uitkomt. Ik weet ook niet, uh, we zijn in Zandvoort ook altijd wel van de korte klap... ...we willen liever dat er snel gebouwd wordt en dan maar even doorwerken... ...dan dat we uh, wekenlang de boel afsluiten. Maar uw zorg... Uh, dat is een gewoonte inmiddels hier... dat we eigenlijk altijd alles zo in de markt zetten... Uh, dat het standseizoen in ieder geval er geen last van heeft. En dat zullen we dus hier ook doen. Uh, neem niet weg dat je ook... Uh, sommige werkzaamheden in de winterperiode... zit je weer met fors en andere zaken. Ja, dat risico uh, heb je altijd. Dus daar moet verstandig uh, mee worden omgegaan. En uw vraag naar de betrokkenheid van de Raad. Uh, ik, we hebben ook al natuurlijk in de commissie het even gehad... over hoe zit het dan nou met die financiën. Het CDA vroeger net ook iets even uh, over... Zoals het er nu uh, naar uitziet uh, en zoals wij het in ieder geval uh, zien vanuit het college stelt uh, de raad die uh, stedenbouwkundige visie uh, vast. Met daarin uh, de kaders in aanvulling op eerder vastgestelde uh, beleidsstukken uh, die als basis vormen. Uh, vervolgens komen wij ook terug bij u uh, als het gaat om het, uh, het schetsontwerp... Uh, waar al de komende periode aan gewerkt gaat worden. Hopelijk ook met de q teamleden uh, uh, als het gaat over de start van uh, de Paulusloot Daar willen we nu eigenlijk al, daar heeft het college vorige week een besluit over genomen... de participatie in eerste fase starten. Aan de hand van, uh, dat hebben we ook in januari toen besproken, uh, datgene wat er is getekend... Uh, destijds door Max van Aarschot, want daar heeft u toen van gezegd... ...gaat u daarmee mee aan de slag, maar voor de rest willen we dat uh, er op een andere manier gedacht wordt. Uh, dat schetsontwerp, uh, daar vragen we een zienswijze van de gemeenteraad op. Uh, al dit soort uitvoeringszaken zijn eigenlijk collegeaangelegenheden. Uh, u stelt de kaders, geeft volgens het college opdracht tot uitvoering over te gaan. En we vragen dus, uh, als het om dat schetsontwerp, voorlopig schetsontwerp gaat, een, uh, een zienswijze... Als het gaat om het voorlopig ontwerp van de Paulus Loot en de Favoge, wordt u geïnformeerd. Dat neemt niet weg dat u het natuurlijk kunt agenderen voor een commissie als u dat uh, zou willen. Dan kan het zijn, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, of we uh, het binnen de bestaande geraamde middelen allemaal voor elkaar krijgen. Is dat niet zo, dan gaat u daarover, want dan moeten we in afwijking op de vrijgegeven bedragen wellicht opnieuw praten over geld. En als het om de Noordboulevard gaat, uh, zowel de uh, visie als uh, de financiën, dat komt nog bij u, want dat is de, de tweede fase. Dus daar hebben we ook van afgesproken, daar gaan we apart naar kijken. Uh, dus daar gaat u ook over. En voor de rest gaat er natuurlijk een hele hoop uh, via vaststelling door het college met actieve informatie naar u. Uh, en u bent, denk ik, als het uh, nou niet zou gaan zoals u zou hebben gehoopt, uh, bent u ook in de positie om daar dan volgens in de commissie uh, aandacht voor te vragen. Nou, dan hebben we... Uh, heeft zei u ook nog van? Ja, hoe doen we dan met participatie? Nou, uh, doorgaans stelt het college uh, participatieplannen vast. Uh, dat hebben we bij de Paulus Lood uh, inmiddels ook gedaan. Gaat ter actieve informatie naar u. In dat plan staat overigens ook vrij uitgebreid uh, omschreven. Uh, dat u ook als raad wordt uitgenodigd voor dat soort bijeenkomsten en we hebben ook gezegd, ook al in het voortraject, we willen ook wel graag met de raad op een andere manier in gesprek. Dus er wordt waarschijnlijk ook uh, een bijeenkomst georganiseerd waar we met de raad in gesprek gaan uh, over, uh, uh, nou ja, alles wat op de Lood uh, speelt. Um, dus die participatie uh, die loopt via, of die participatienotas lopen uh, via het college. Um, dan zei u ook nog iets over uh, de vraag, ja, hoe gaan we nou beoordelen of het ontwerp nou voldoet aan uh, bijvoorbeeld de kaders? Uh, dat is dus die visie op, uh, die stedenbouwkundige visie waar, uh, waar we het net over hadden. We gaan eerst die visie vaststellen, dan komt er een ontwerp en het ontwerp komt ook nog een keer, voorlopig ontwerp komt nog een keer bij u langs uh, voor een zienswijze. Nou, dan vroeg het, uh, het CDA, de heer Mettes, als ik het goed heb, van god, waar gaat nou die 150.000 euro aan besteed? Um, dat, zijn, dat is eigenlijk voor drie jaar zijn dat de werkzaamheden van het Q-team zelf. Daar worden externe voor uh, ingehuurd. Dat heeft u ook uh, in het voorstel kunnen lezen. Er werd in de commissie al gezegd van ja, is dat afdoende? Nou, dat gaan we zien. We hebben nu in ieder geval de indruk dat het wel zo is. U heeft in het stuk ook iets gelezen over vergaderfrequentie en over hoe uh, verder wordt meegewerkt. En wij hebben goede hoop dat we het binnen die financiële bandbreedte uh, kunnen organiseren. Nou, u zei ook nog even, dacht ik van hoe zit het nou met alle budgetten en, en hoe die zijn vastgesteld. En u had het nog even over die 500.000 euro. Uh, die 500.000 euro in mijn beleving betreft voor de Paulus Lood een voorbereidingsbudget, voorbereidende werkzaamheden. En de andere budgetten die zijn vastgesteld daar, dat gaat echt om materialisatie en kosten voor de, de herenrichting zelf. Een, een niet ongebruikelijke manier van werken hier in Zandvoort. Nou, dan uh, hoorde ik, dacht ik, de heer Van Tichelen nog iets zeggen uh, over, het, uh, ja, over de adviseurs en hoe worden die nou benoemd. Het is gewoonte dat als het gaat om het, uh, om het inhuren van dit soort partijen, dat uh, het college dat doet. Dat gaat eigenlijk over personele invulling, dus dat doet het college. Um, er staat in ieder geval, al een, uh, dat heeft u ook in het voorstel kunnen lezen, de heer Ben Kuipers, uh, die wordt voorgedragen, overigens geen familie voor de duidelijkheid, uh, wordt voorgedragen... Uh, om de linking pin te zijn en de voorzitter uh, van het gezelschap. Uh, maar het college, en u heeft ook gelezen, we vragen vanuit de MRA ook iemand uh, naar voren uh, te schuiven. En ook een, een stedenbouwkundige uit de eigen omgeving. Uh, die personen, en u vroeg ook, ja, hoe zit het dan nou met criteria? Dat moeten natuurlijk experts zijn in hun vakgebied. Uh, daar wordt ook door het college naar gekeken of ze aantoonbaar aan de hand